1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Tineke Zeilen heeft een van de meest heftige weken uit haar carrière achter de rug. De directeur van Stichting Vluchteling ging naar de chaotische Centraal Afrikaanse Republiek. En documentairemaker Jos de Putter die spoorde beroemde apen op en filmde hoe ze van hun pensioen genieten. Nu het internationaal met Doral Begens.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 Maar was het niet mogelijk nog een accreditatie te krijgen voor een extra gast? Dat is uh, gewoon nagevraagd bij uh, het IOC en, uh, en de Russen. Uh, dat heeft dus niks te maken met wie, maar gewoon met of je een delegatie nog in dit stadium kunt wijzigen. En dat was uh, niet mogelijk gelet op de veiligheidssituatie. Uh, Premier Rutte en minister Bussemaker gaan wel nog voor het begin van de Olympische Winterspelen met het COC praten ter voorbereiding van allerlei gesprekken in Sochi. Rutte heeft ook een officieel verzoek ingediend om tijdens de Spelen met president Poetin te praten over de mensenrechten. Staatssecretaris Wekers zegt dat het hun eigen schuld is... als burgers hun toeslagen nog niet hebben ontvangen. Gisteren werd bekend dat de Belastingdienst kan met achterstanden... bij het uitbetalen van toeslagen. Volgens Wekers komt dat doordat mensen te laat zijn... met het doorgeven van extra gegevens. Die heeft de Belastingdienst nodig om fraude te voorkomen. De staatssecretaris. En de mensen wordt gevraagd, stuur een uh, bankafschrift op met een kopie identiteitsbewijs... Uh, zodat de Belastingdienst kan verifiëren dat de rekening ook op naam staat. En uh, zodra de Belastingdienst dat heeft ontvangen... Uh, hebben mensen ook binnen een paar weken het geld op de bankrekening. De staatssecretaris zei verder dat een overgangsperiode altijd met een beetje pijn gepaard gaat. De helft van de bewoners die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen... wil daar het liefst weg. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Inwoners van Loppersum, Middelste Menslochteren, hebben aan het onderzoek meegedaan. Ze voelen zich onveilig door de dreiging van nieuwe aardbevingen. Hoogleraar De Kam is geschrokken. Omdat je eigenlijk niet kan voorstellen dat angst en onzekerheid zomaar massaal bij mensen aanwezig zijn. En dat, dat moet. Ja, dat, dat heeft leidt dadelijk tot, ja, denk ik, toch tot stress, uh, tot zorgen waar je last van hebt uh, op allerlei manieren. In 2009 is in dezelfde buurt onderzoek gedaan. Volgens hoogleraar De Kam vertrekken veel mensen uiteindelijk niet... omdat ze hun huis niet kwijt kunnen of niet weg willen bij hun familie of werkgever. Hij wil met de gemeente waar het onderzoek is gehouden in gesprek over de uitkomst. In Frankvoort zijn in een rechtbank twee mensen vermoord. De slachtoffers, twee mannen van middelbare leeftijd... kwamen door schot en steekwonden om het leven. Volgens de politie wachten de dader de mannen voor de rechtbank op... en werd kort daarna in de buurt van de rechtbank gearresteerd. Het motief is nog niet duidelijk. Rafael Nadal heeft de finale bereikt van de Australian Open. Hij versloeg Roger Federer in drie sets. 7-6, 6-3 en 6-3. In de finale speelt Nadal tegen Stanislas Wawrinka... die gisteren Thomas Berdy versloeg. Het weer bewolkt, met in het westen en zuiden kans op een bui. In het zuidwesten soms zon, 5 tot 7 graden wordt het. Alleen in het noordoosten ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. Morgen eerst wisselen bewolkt en droog. Tegen de avond gaat het regenen. In het noorden en oosten sneeuwen. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Ons advies als UPC Business? Ga naar Telvoortzakelijk zakelijk. En check dan upcbusiness.nl.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 Radio 1. De vrijdageditie editie van de Nieuwsbv. goedemiddag. Directeur van de Stichting Vluchteling, Tineke Celen, u was deze week in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hoeveel mensen zijn daar inmiddels op de vlucht geslagen? Um, voor zover we weten ongeveer een miljoen... waarvan uh, de helft in uh, de hoofdstad Bangui... op 65 verschillende plekken van opvang zit... Jos de Putter zit ook aan tafel. Hij maakte Sino Evil. Dat is een documentaire over gepensioneerde apen. En die film die gaat morgen in première op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Wordt het smoking of wordt het tenue de viel? Ja, bij mij is het altijd tenue de viel. Maak ja. je geen zorgen. Ja. Geen apen pakken, ja, Nee. De nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoof. Ze bezoekt brandhaarden in de hele wereld... en is deze week teruggekomen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar woedt een zeer bloedige strijd tussen christelijke en islamitische milities... en nog meer mensen. Met als gevolg 1 miljoen vluchtelingen. En directeur Tineke Seelen van Stichting De Vluchteling zit, zoals gezegd, aan tafel. Ja, u kwam daar afgelopen weekend aan in de hoofdstad Bangui. Wat, wat trof u daar aan? Nou, we kwamen s'avonds aan, ongelukkigerwijs, nadat uh, de avondklok ingegaan was. De vlucht had heel veel vertraging. Mm -hmm. En uh, de stad was uitgestorven, was stil. Ik heb zelden zoiets spookies gezien als, uh, als dit. Geen mensen op straat, op de luchthaven zitten een groot aantal vluchtelingen. Meer dan 100.000, voor zover we weten. Mm -hmm. En uh, er dan, dan vliegtuigen landen? Uh, ja, ze zitten net naast uh, de landingsbaan, Maar je ziet het als je aankomt. Het is heel bizar. Ja. En dan geen mensen op straat. Donker, uh, tanks, uh, panzerauto's, um, uh, Franse militairen met mitrailleurs... en heel af en toe een uh, anti-Balaka-strijder... een uh, christelijke zelfverdedigingsmilitie... Um, uh, behangen met amuletten, met grote kapmessen... die uh, zeer beangstigend eruit zien. Ja, de volgende dag ging u naar een uh, vluchtelingenkamp... maar eerst gaat u dan even naar... naar nou ja, zoveel hotels zijn er niet, denk ik, maar naar nee, ja, een hotel dat voor u geregeld is. Ja, dat was voor mij natuurlijk... we hebben een team ter plekke, dus uh, die hadden een hotelkamer uh, geregeld. Uh, daar zijn we in konvooi naartoe gereden. Omdat je nadat de avondklok ingegaan bent binnenkomt... Ja, dan moet je proberen toch zo veilig mogelijk te bewegen... Mm -hmm. door die muistille stad. Dat is werkelijk doodeng. En uh, hebben we de nacht doorgebracht uh, in een van de hotels. Alles is volgeboekt in uh, Bangi. Omdat natuurlijk de VN binnenkomt. Uh, militairen komen binnen... Uh, maar ook hulpverleners komen binnen. En uh, de stad is daar simpelweg niet op berekend. En dan was u de volgende dag in dat vluchtelingenkamp. Wat, ja. wat zag u daar? Uh, ik was dus op een van die 65 opvangplekken in uh, Bangui, uh, op de luchthaven, die eerste dag. En daar zitten 100.000 mensen in uh, werkelijk waanzinnige omstandigheden. Er is uh, vrijwel uh, niets uitgedeeld: geen tenten, geen tentzeilen, geen grondzeilen. Dus mensen zitten, en het is snikheet. Mm -hmm. Dus mensen zitten uh, op de keiharde grond. Bedoel, dat gaat nog wel als je 30 bent of als je 20 bent. Maar als je 90 bent of je bent een klein kind of je bent ziek of zwanger, dan wordt dit toch heel ingewikkeld. Maar ze zitten wel veilig daar. Ja, dat is ook nog maar de vraag. Ze zoeken om veiligheid naar veiligheid en daarom zitten ze daar bij elkaar. En ze zijn ook naar die luchthaven toegekomen... omdat daar de uitvalsbasis ligt van de Afrikaanse Unie militairen. En ze hopen dat ze daar de beste veiligheid kunnen vinden. U zegt er is vrijwel niets uitgedeeld aan tenten. Zijn die er wel dan? Ja, dat, dat zo te zien niet. He, er is, uh, goederen komen nu wel binnen uh, via die uh, luchthaven. Maar dat is allemaal nog maar mondjesmaat. En uh, de aantallen mensen die hulp nodig hebben, is het is natuurlijk gigantisch. En zij gaan daar naartoe, naar, naar die kampen onder andere... omdat het in de stad levensgevaarlijk is. milities die, ook, die elkaar afslachten. Hoe is dat buiten Bangui, buiten de hoofdstad? Nog vele malen erger. Uh, sinds in de hoofdstad de Franse militairen aangekomen zijn en de Afrikaanse Unie ook extra manschappen gestuurd heeft uh, is er iets van stabilisatie in uh, de hoofdstad. Dat is wat anders dan dat het veilig is, want dat is absoluut niet. Hè. Je kunt nog elke dag lezen over lynchpartijen in de stad en uh, uh, wijken die platgebrand worden leeggeroofd worden, waar zelfs de daken van de huizen afgehaald worden ja. dat is nog dagelijkse praktijk maar die, die Franse en die Afrikaanse Unie-militairen hebben ervoor gezorgd... dat de Seleka, de isla islamitische uh, rebellengroepen... dat die de stad uitgetrokken zijn. Want die wensen niet ontwapend te worden. En die laten een spoor van uh, vernieling, roof, brandstichting, moord... Uh, buiten de stad. Buiten de stad. Uh, ja. Na. Ja, en dat het geweld verschrikkelijk is, dat horen we natuurlijk hier ook. En dat blijkt onder andere ook uit deze reportage van Al Jazeera. Als het goed is, blijkt dat uit deze reportage. Nee, ja, nee. Uh, nee. Wie gaat er het hevigste keer, de moslims of de christenen? Ik zou geen... Uh... Uh, geen booste partijen aan durven wijzen hier. Ze maken zich beide schuldig aan zeer ernstige schendingen van de mensenrechten. Uh, het begon natuurlijk met de Seleka-milities, uh, de islamitische milities. die nog onder het bewind van uh, de vorige president, die inmiddels afgetreden is. Uh, uh, Bangui leeggeroofd hebben en dat op een zeer gewelddadige manier gedaan hebben. Als reactie daarop zijn die anti-Balaka... de zelfmilities, zelfverdedigingsmilities van de christenen ontstaan. Ja. En die gaan net zo hard een keer als dat de Seleka-milities dat gedaan hebben. En is het inderdaad een duel tussen de moslims en de christenen? Een strijd nou, tussen die twee partijen? Het, het, het gaat veel dieper dan dat. Hè. Het is de, de eenvoudigste manier om het uit te leggen. De strijd die wordt nu uitgevochten uh, via religieuze lijnen. Maar dat wil niet zeggen dat het een religieuze strijd is... De Seleka-milities, de islamitische milities... hebben zelfs de vorige president Bozizé mee aan de macht geholpen. En hem nu dus weer van de macht afgeholpen. Ja. Wat natuurlijk zo moeilijk te begrijpen is... en ook als je de beelden ziet, moordpartijen, verkrachtingen... en dan hebben we het over een land dat wat sowieso al in, in puin lag. Ja, en ja. straatarm is. Wat beweegt die groepen om, om zo tegen elkaar te keer te gaan? Macht, geld, boosheid, haat, afgunst... Ja, wat beweegt de mensheid om elkaar uit te moorden? Ja, ja dat is... Het de... is altijd hetzelfde, hè? Ja, ja vooral in... in... Ja, ze hadden het al zo verschrikkelijk daar. Dat is ja. dan moeilijk te begrijpen. Ik ben in 2009 ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek geweest. En dat heeft mij toen heel erg geschokt. Dat een land zo arm kan zijn. Zo ontzettend straatarm. Dat je zelfs in grote gebieden niet eens plastic ziet. Dat alles waar mensen in en van leven natuurlijke materialen zijn. Dat zie je echt zelden. Inter-president Catherine Samba-Panza is gisteren geïnstalleerd... en ze riep op de wapens neer te leggen. Maar direct daarna vielen er weer een, heel wat doden. Zullen de strijdende partijen dus iets van haar woorden zich aantrekken? Nou ja, ik hoop het. het. Het is in ieder geval hoopvol... dat uh, de beide strijdende partijen hebben laten weten... dat ze haar interim presidentschap uh, uh, toejuichen. En dat ze er blij mee zijn. Dat dat, waar, het, zij is verkozen op het moment dat wij in Bangui waren. En we waren allemaal erg bang dat de uitverkiezing... van een nieuwe interim president zou leiden tot heel veel nieuw geweld. En dat is niet gebeurd. Nee. Dus dat is om te beginnen hoopvol. Maar ik kan me voorstellen dat haar oproep geen doorkomt... in die chaos die daar eerst... Dat zou best kunnen. Ja. Maar letterlijk hebben mensen radio, televisie. kunnen ze dat volgen wat er gebeurt? Weten ze wel dat er een, een nieuwe interim president zit? Jawel, radio en uh, de tamtam -tam gaat natuurlijk snel ja. hè, in, uh, in dit soort gebieden. Maar de vluchtelingen in de kampen, nou, die, die hebben absoluut geen radio of televisie. Sterker nog, die hebben helemaal niets. Jos de Putter, je hebt meer films gemaakt over, over uh, strijdgebieden. Uh, Bosnië, Tsjechenië, geloof ik. Uh, is dit ook. Een gebied waarmee je aan de slag zou willen? Of denk je, vergeet het maar? Nee, nee. nee, ik heb het laatste echt gekke wat ik gedaan heb... is uh, uh, Tsjetsjenië in 1998, een paar keer. En uh, daarna heb ik kinderen gekregen. En houd ik me aan de, aan de beloftes die daarbij horen. Namelijk nou thuisblijven? Nou ja, in ieder geval niet meer uh, het opzoeken als het niet uh, moet. En hoe zit het met u eigenlijk, mevrouw Zeler? Want u heeft ook een dochter van 14. Ik heb een dochter, ja. ja. Nou ja, ik, ik zou natuurlijk niet dit soort gebieden bereizen... als ik zelf ervan overtuigd was dat het veel te gevaarlijk is. Nou, ik neem risico's, maar het zijn wel gecalculeerde risico's. Maar ik neem aan dat uw do dochter zich toch wel een beetje zenuwachtig maakt. Deze reis, voor het eerst heeft ze me sms'jes gestuurd... terwijl ik ja? daar zat. Dat heeft ze nog nooit gedaan. Dus ze heeft wel ergens opgepikt dat het niet... Uh... Geen vakantie ooit was. Ah. Ja. Even, even tot slot. Hè. Er is nu besloten, er gaan een paar honderd Europese militairen heen. Uh, de Fransen zitten er natuurlijk al. Gaat dit wat allemaal wat uithalen? Zeker. Um, de, de, de enige vorm van stabiliteit die er nu is in Bangui, die is er dankzij de militairen van Frankrijk en uh, van de, de Afrikaanse Unie en uh, militairen van de Europese Unie. Iedere militair is van levensbelang nu. Iedere moord die er extra plaatsvindt, zal leiden tot meer uh, ontheemding, meer vluchtelingen, tot meer ellende en tot diepere haat en het land verder het moeras intrekken. Dus ze zijn hart welkom. Zeer ze zijn welkom. zeer welkom. Radio 1. De nieuws -pv. In Frankfurt zijn in een rechtbank twee mensen vermoord. De slachtoffers, twee mannen van 45 en 50, die kwamen door schot en steekwonden om het leven. Duitsland correspondent Wouter Meijer van de NOS, wat is daar precies gebeurd in die rechtbank in Frankfurt? Enig idee? Ja, volgens de politie stond de dader de twee mannen op te wachten. Ze waren allemaal op weg naar dezelfde rechtszaak. Maar die dader van 47, die nu dus als verdachte, die in ieder geval is opgepakt... die wilde niet wachten totdat ze bij de rechtszaal waren. Hij heeft bij de ingang al heeft die één man neergeschoten. De tweede man probeerde vervolgens het gerechtsgebouw in te vluchten... Om, om veiligheid te zoeken. Maar die werd in het trappenhuis ingehaald door de dader... en heeft, eh, is daar met een mes doodgestoken. Beide dodelijke slachtoffers zijn autohandelaren. En de schutter is door de politie meteen opgepakt uh, toen hij probeerde weg te vluchten naar de metro. Uh, zijn man van 47, die bij de politie ook al bekend was. En wat zou het van... motief zijn van ja. de schutter? Nou, het lijkt een kwestie van wraak. Dit was het hogere beroep in een zaak uit 2008... waarbij die twee mannen die nu dood zijn, waren vrijgesproken... die waren namelijk toen beschuldigd van moord op een autohandelaar in 2007. Uh, justitie ging een hoger beroep, dat diende vandaag. Dus men gaat ervan uit dat de schutter de twee nu zelf wilde straffen... een geval van voor eigen rechter spelen. Het is niet duidelijk of die schutter en die mesteker van destijds bij die moord aanwezig was... want er zijn ook nog twee mannen gewond geraakt... of dat hij bijvoorbeeld een familielid van de autohandelaar is. Uh, dus dan zou het een soort bloedverraak zijn. En hoe kan het nou dat iemand met een pistool een rechtbank binnen kan komen? Ja, het is niet de eerste keer. Een paar keer per jaar eigenlijk komt dit voor schietpartijen in een rechtbank in Duitsland of steekpartijen. Vreemd genoeg komt dat regelmatig voor, maar toch is er niet altijd beveiliging. Dat wordt ook niet ingevoerd. Uh, in dit geval moet je er wel bij zeggen dat het niet helemaal duidelijk is hoe ver ze in het gebouw van de rechtbank waren. Dus Het kan zijn dat er direct voor de zaal nog wel beveiliging was geweest. Maar in het algemeen is dit in Duitsland niet zo als in Nederland, dat er bijna altijd poortjes staan met taaldetectoren. Uh, daardoor gebeurt er af en toe zoiets als vanochtend. Alleen hele grote gebouw van justitie of bij Grote risicozaken, die worden goed beveiligd. Maar vorig jaar is bijvoorbeeld in een rechtbank in Beiren... een officier van justitie doodgeschoten tijdens de zitting. Toen is ook weer gezegd, het is vreselijk, maar we kunnen niet iedereen fouilleren. En bovendien, rechtszaken zijn openbaar. Dus vaak is er bijvoorbeeld alleen maar camerabewaking. En ja, daarmee hou je wapens natuurlijk niet tegen. Je kan hooguit de daden opsporen, maar dan is het kwaad al geschiet. Tot zover. Paul Eric uit 83, I Need You. I leave the road old oh, limousine I don't need my picture in a magazine Ace natuurlijk, How Long was toen een grote hit. Squeeze heeft hij ook bijgezeten, met Tempted. En Mike and de uh, Mechanics niet te vergeten. En dit was hij op de solotour, Paul Carrick met I Need You uit 1983. Oh oh Den Haag. In onze politieke rubriek vandaag twee buitenlandwoordvoerders... Michiel Servaas van de PvdA en Harry van Bommel van de SP. En met hen praten we na over twee onderwerpen uit de afgelopen week. Ja, Het was de week van de vredesconferentie over Syrië. Woensdag begon die in het Zwitserse Montreux. Namens Nederland was minister Timmermans aanwezig. Hij heeft een duidelijke mening over wat er met president Assad moet gebeuren.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 Ja, het is al te gemakkelijk. En om dat uh, aan het begin van een conferentie te zeggen vind ik niet verstandig. Want je hebt uh, voor het eerst eigenlijk alle partijen uh, weer rond de tafel. Dat is heel lang geleden dat dat gebeurd is. En om dan vooraf te zeggen, uh, we willen een oplossing, een overgangsregering... maar Assad kan daarin geen rol spelen. Ja, dan zeg je eigenlijk tegen een van de onderhandelingspartners... u mag alleen de eerste dag meedoen, want de tweede dag moet u weg zijn. U vindt dat strategisch niet zo handig? Nee, dat is niet handig, nee. Maar inhoudelijk? Nou, Inhoudelijk is Assad verantwoordelijk voor uh, alles wat het leger doet in, uh, in Syrië. En daar worden wel uh, gruwelijke misdaden begaan. En Daarin soms moeten waarheid gezegd worden toch of niet? Nou ja, kijk, uh, waar het om gaat is dat er op de korte termijn een staakt het vuren zou moeten komen. Dat is denk ik het eerste wat nu van belang is. En daar heb je de medewerking van uh, de krijgsmacht van Assad voor nodig. Zij zullen ook de wapens neer moeten leggen. Vervolgens een wapenambargo wat ook door landen als Rusland, maar ook uh, Saudi-Arabië en Qatar... Er wordt nageleefd. En vervolgens kun je praten... over een overgangssituatie. Maar ja, op de korte termijn... nu meteen zeggen we willen alles op tafel... dat gaat niet werken. Michiel Servaas van de PvdA. Wat vindt u als u zo Timmermans hoort... Nou ja, het is niet echt uh, nieuw wat hij, uh, wat hij zegt. We weten natuurlijk al langer van de gruwelijkheden... die er uh, begaan uh, zijn en, uh, en nog steeds worden helaas in, uh, in Syrië. En Nederland met andere landen pleit er al langer voor... om uh, Syrië door te verwijzen, zoals dat dan heet... Uh, naar het stafhof hier in, uh, in Den Haag. En dan lijkt me inderdaad dat Assad de eerste is... Die daar, uh, nou, die daar wel eens aangeklaagd zou kunnen worden. Maar niet handig toch, op dit moment? Nou, het is sowieso vreselijk moeilijk, uh, die uh, bespreking. Ik geloof dat er net in het nieuws ook al berichten waren dat, uh, dat de oppositie uh, gedreigd heeft weg te lopen. Dus ja, is maar heel... niet handig van minister Timmermans bedoel ik. Nou, nou, dat geloof ik niet. Kijk, die, die, uh, de oh. boodschap die de internationale gemeenschap... bij de start van die conferentie deze week heeft afgegeven... is heel duidelijk. Ga met elkaar praten. Daarbij zijn niet uh, voorwaarden op tafel gelegd... anders dan eerder besproken waren. Hè, bij die eerste uh, conferentie in Genève, anderhalf jaar geleden. Uh, dus wat dat betreft uh, wordt er wel degelijk... zonder voorwaarden vooraf uh, gesproken. Uh, maar ja, om de waarheid kun je niet heen. Dus dat, ik vind uh. het predicaat handig of niet handig... niet zo relevant in dit geval. Nou heeft minister Timmermans... Uh, aandacht pas gehoord dat hij naar die conferentie mocht gaan. VN-chef Ban Ki-moon nodigde namelijk op de valrepen nog negen extra landen uit, waaronder Nederland. Uh, Michiel Servaas, hoe belangrijk is het dat wij meedoen aan die besprekingen? Ja, het waren er eigenlijk tien die die uitnodigden. Er zat namelijk ook Iran bij. En ik vermoed eerlijk gezegd dat die andere negen vooral bedoeld waren... Uh, nou ja, om het wat minder opvallend uh, te maken dat Iran ook werd uitgenodigd. We weten hoe dat is afgelopen. Die uitnodiging is helaas, zeg ik daarbij, weer afgezegd. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat de internationale gemeenschap... Uh, als geheel druk op partijen uitoefent. Uh, dan gaat het vooral om de VS, om Rusland, om de Arabische landen... en om de EU als geheel. Um, dus de rol van Nederland is daar natuurlijk uh, beperkt. Uh, we moeten wel van de gelegenheid gebruik maken om bepaalde punten uh, naar voren te brengen. Dan denk ik vooral uh, aan dat onderwerp van straffeloosheid. Uh, maar ook aan de betrokkenheid van vrouwen uh, bij de ja. onderhandelingen. Daar heeft Nederland een hele belangrijke en goede rol in gespeeld. Om hen ook aan tafel te krijgen. De conferentie die gaat vandaag verder in Genève... en daar praat vn gezant Brahimi afzonderlijk nu met de delegaties... want het is niet gelukt om de Syrische regering en de oppositie... aan dezelfde tafel te krijgen. En het laatste nieuws is dat de Syrische regering gedreigd heeft... Genève te verlaten als er geen serieuze gesprekken gevoerd gaan worden. Hoe gaat dit aflopen, heren? Meneer Van Bommel. Ja, ik vrees het ergste. Ik vrees echt dat uh, partijen de een na de ander uh, afhaken... of het nou de oppositie is die als eerste opstapt... of uh, de, de regering van Syrië... Um, kijk, de, het is er echt op gericht om als vervolg op uh, de eerdere besprekingen. nu te komen tot een handtekening onder een, uh, een plan voor een overgangsregering. Een overgangsregering waar Assad geen deel van uitmaakt. Ja, dat is uh, om mee te beginnen. vind ik, vind ik dat echt geen verstandige zet. Dus ook ik vrees dat de een naar de ander gaat afhaken. Ja, en u ook? Dat ben ik, de U, neem ik aan? Ja, er zitten er maar twee in ja. daarna. Ik kan nee, u niet zien, maar dus, ik hoor u wel. Ja, precies. Nee, ik ben ook niet optimistisch. Dat, uh, dat is gewoon zo. Maar ja, goed, wij kunnen niet veel meer doen dan maximale druk op beide partijen zetten. Ik heb in dit soort situaties altijd voor ogen dat het bijvoorbeeld in Joegoslavië, met al het vreselijks wat daar gebeurd is, uiteindelijk ook gelukt is om partijen om de tafel te krijgen uh, en een uh, akkoord, het Datenakkoord destijds, te sluiten. Dus het blijft zoeken naar lichtpuntjes, uh, maar dat moeten we wel blijven doen. Ambitie, ambitie kun je ook bijstellen. Dat de, Ik denk dat dat nu aan de orde is. Aan het eind, hè, want we gaan nu naar het einde van deze conferentie, kun je ook zeggen oké, okay, we laten dat, dat plan voor die overgangsregering laten we even liggen en we nemen nu even genoegen met het feit dat men aan tafel zit... En een staakt het vuren. Als we dat bereiken, dan denk ik dat deze conferentie al geslaagd is. Goed, heren, nog even een ander puntje deze week. Dinsdagavond werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een burgerinitiatief. Als er nieuwe bevoegdheden aan de Europese Unie worden overgedragen, dan wil Burgerforum EU dat er dan eerst een referendum over wordt gehouden. Thierry Baudet van dat Burgerforum mocht het woord voeren. Het gebeurt eigenlijk maar heel zelden dat een burgerinitiatief... in de plenaire zaal van de Tweede Kamer wordt besproken. En dan gaat het er toch wat anders aan toe. Ik, uh, ik wil aanwezigen op de publieke tribune erop wijzen... dat het niet is toegestaan tijdens dit debat... of na afloop van de inleiding van de heer Baudet uw gevoelens van medeleven of ondersteuning... of wat dan ook, uh, kenbaar te maken door middel van applaus. Dus. Michiel Servaas van de PvdA, hoe was dat debat voor u? Ja, ik vond het wel wat hebben. Eerlijk gezegd, uh, het was bijna een soort publiekswissel ook uh, toen Thierry Baudet zelf het uh, spreekstoelte uh, verliet. Ja. Wat mij betreft mag het wel vaker wat levendiger zijn uh, in het parlement, maar ik begrijp dat de voorzitter daar een, een andere rol in, uh, in heeft. Maar was het alleen maar, alleen maar leuk en grappig? Nee, natuurlijk niet. Europa, ik geloof dat, dat u het in de uitzending er al eerder over had, is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. We staan voor echt hele grote uh, keuzes uh, in Europa. Uh, en het verzoek wat gedaan werd... laat ook de bevolking daar zelf iets over te zeggen hebben. Niet alleen middels verkiezingen... Uh, ja, dat ondersteun ik uh, van harte. Uh, de Partij van de Arbeid heeft een initiatiefwet inge ingediend samen met een paar andere partijen. Uh, die dat in de toekomst ook mogelijk uh, moet maken. En, uh, maar dat wat... gaat weer ergens anders over, hè? Dat is niet wat het uh, Burgerforum uh, EU wil. Nou, het is een algemenere wet. Dus ja, het, is, het is wat dat betreft echt, echt baanbrekend. Die het mogelijk maakt om voor iedere wet. En een verdrag wordt uiteindelijk ook als een wet in het parlement behandeld. Uh, een referendum uh, te houden. En dat, ja, dat is dus een, een doorbraak zou je kunnen zeggen in het Nederlandse uh, staatsbestel. Dus ik, uh, en dan dat is, is het, een het een raadgevend referendum geloof ik. Hè. Daar hoeft u zich niks van aan te trekken als politiek. We hebben twee uh, initiatiefwetten liggen. Uh, want het is met de grondwet nogal ingewikkeld om het direct een correctief uh, referendum. Dus een bindend mm -hmm. referendum uh, te maken. Uh, maar die liggen er allebei. Deze kan uh, heel snel al. De Eerste Kamer bespreekt het nog in maart. En dan, uh, nou, dan wordt het gepubliceerd. En is het een feit. Ondertussen gaan we door. Om ook een, een echt correctief bindend referendum uh, er doorheen te krijgen. Maar dat, ja, dat kost nou eenmaal ietsje meer tijd. Meneer Van Bommel, er is geen uh, Kamermeerderheid voor dat wat dat burgerforum wil. Harry, uh, uh, u was uiteraard voorstander daarvan. Dat klopt. Uh, zijn er voor dat burgerforum nog andere mogelijkheden om dit voorstel erdoor te krijgen? Uh, ik vrees het niet. Cervaas uh, heeft gelijk. Uh, we kunnen waarschijnlijk heel snel aan de slag... met het raadgevende referendum. U heeft weer gelijk, dat is niet bindend, het is raadgevend. Maar wat ik veel bezwaarlijker vind... is dat dat referendum alleen maar gaat uh, over verdragen, over wetten. En uh, alle grote veranderingen van de afgelopen jaren in Europa... zijn zonder verdragswijziging aangenomen. Neem nou toezicht op de nationale begroting. Neem nou he, wat, wat dat dreigt, lidstaatcontracten, allerlei andere zaken. Uh, het feit dat we de begroting al in het voorjaar naar Brussel moeten sturen... Um, uh, afspraken over hervormingen, bezuinigingen. Allemaal zaken buiten verdragswijziging om. En het burgerforum was het er nou juist om te doen... om die grote veranderingen ook aan de burger voor te leggen. En dat kan dus ook na aanname van die referendumwet... kan dat niet bij referendum. Dus ik vind dat we echt naar een manier moeten zoeken... om ook bij een grote verandering van invloed... of beslissingsruimte voor, voor Nederland zelf als land, als, als parlement ook... dat we daar de burger toch om een opinie vragen. Zo en dat kan horen. nog steeds niet. Zo te horen is het burgerforum EU over en uit. Mag ik u danken? Harry van Bommel van de SP en Michiel Savaas van de PvdA. Graag gedaan. De nieuws met Felix Murders en Willemijn Veenhof. Jos de Putter, die maakte een documentaire over gepensioneerde apen. Hij vertelt zometeen waar die fascinatie vandaan komt. Ook aan onze lunchtafel nog steeds Tineke Zelen, de directeur van de Stichting Vluchteling. Ze vertelde net heel indringend over haar bezoek aan de Centraal Afrikaanse Republiek, waar totale chaos heerst. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. De Syrische regering verlaat het Syrië-overleg in Genève... als er morgen geen serieuze gesprekken worden gevoerd. Dat heeft minister Moorlem van Buitenlandse Zaken gezegd... tegen vn bemiddelaar Brahimi. De twee spraken elkaar vanochtend onder vier ogen. Minister Moorlem verwijt de oppositie een gebrek aan ernst. Eerder werd al bekend dat er voorlopig geen directe gesprekken komen... tussen de regering en de oppositie. Grondstoffen van een fabriek van de Indiase medicijnfabrikant Rambaxi mogen niet meer in Nederland worden geïmporteerd. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg besloten na een onderzoek van de Amerikaanse inspectie FDE. De FDA concludeerde een week geleden dat personeel van de Indiase fabriek zoemelde met testresultaten van de grondstoffen. De grondstoffen van Rambaxi worden gebruikt in veel merkloze geneesmiddelen. De hoogste rechtbank van India heeft een onderzoek gelast naar de groepsverkrachting van een 20-jarige vrouw. De groepsverkrachting was als straf opgelegd door een dorpsraad... omdat de vrouw een boete niet kon betalen. De zaak kwam gisteren aan het licht en leidde tot felle reacties. Dertien mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de verkrachting... zijn gisteren opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten. Roelof van de redactie zit er weer met een update van de nieuwsbv.nl. Vandaag lees je daar over Vincent Dat dus een mafioso uit de VS. 78 jaar is hij al en hij is nu pas aangeklaagd voor een grote diefstal in 1978. Toen een groep gemaskerde mannen 6 miljoen dollar aan cash en juwelen stal in een loods van Lufthansa op JFK Airport. Dat verhaal kan je bekend voorkomen, want het is verwerkt in deze film. I'm funny how I mean funny like I'm a clown I amuse you I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Good fellas, maar dan in real life dus. En de Apple Macintosh, de Mac, bestaat vandaag precies 30 jaar. Op 24 januari 1984 was hij te koop voor 2500 euro. Daar kreeg je dan 128k aan geheugen voor. En het was het begin van een tsunami aan techniek. Mijn iPhone's connected to my iPod en mijn iPod's connected to my iPad... en mijn iPad's connected to my iMac. Steve Jobs is the Lord. En mijn Max connected to my iTunes. En mijn iTunes connected to my iCloud. En mijn iCloud's connected to my iPhone. -dope. Steve Drops is the Lord. En het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Dan is het ook een beetje trek aan mijn vingerdag. Dus ja, dit staat vandaag ook op uh. Jos de nieuwzwee.nl. Jobs, de putter hier oh. was de afgelopen jaren. We zijn niet klaar of wel? We zijn nog niet klaar. Okay. Nee, nee. Die laatste was een. We misten. nou de Leguaan onder water. Dat oh, is wel jammer. Die nee, nee, wil ik graag horen. Nou, dat kun je allemaal zien dus, op de nieuwsbv.nl. Ga met God. Roloff, dankjewel. Niels de Putter, afgelopen jaren hoofdredacteur van het documentaire programma Tegenlicht. En morgenavond gaat je nieuwe film Sea No Evil in première. Sea No Evil op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam, zoals gezegd. Over apen die met pensioen zijn. Ik moest net al een beetje lachen toen ik het. Uh... Uitspraak. Apen die met pensioen zijn. Hoe kom je erop? Ja, je komt ergens op totdat je iets ziet. Ja, dat Denk begrijp ik. ik. Ja. Toch? Ja, hoe kom wat, je ergens op? Wat zag je dan? Um, nou ja, ik zag een foto van een bejaarde aap. Een duidelijk bejaarde aap. In een lounge uh, stoel aan een zwembad. En je kon de palmboom er zo bij horen op de foto, in zekere zin. En toen dacht ik, ja, hoe komt die aap daar... Ja, dat is ff, ff, uh, merkwaardig. Dus dan is denk fijn, je, ja, hoe ja. komt die aap daar terecht? En daarna denk je, uh, wat zou dan zijn leven zijn geweest? Ik denk ook heel veel dingen. Wat doet een aap in een loungestoel en hoe zie ja, je dat hij ja, ja, bejaard ja. is? Ja. En, uh, ja. Want anders dan zou, je, zou het je niet opvallen. Ja. En bij je komen wie die aap was? Ja, ja, dus die aap die is, heeft het uiteindelijk gered uh, tot en met uh, uh, mijn film. Uh, en tot en met de première morgen. Dat is een... Um, um, Zoals wat de mythe wil en waar zijn eigenaar uh, Garen bij spint. Dit is de laatste Cheetah uit de Tarzan films. Cheetah? Cheetah. Dus uh, Tarzan had Cheetah. Hè? Die, uh, die slimme aap. Slim klein aapje. Um, en um, de, die eigenaar... De, de, Cheetah woont dus nu in Palm Springs... waar hij verzorgd wordt door een voormalig dierentrainer... die deze aap heeft gekregen van zijn oom Tony. En Tony was een hele beroemde dierentrainer in Hollywood. En Tony ja. had... Deze, uh, zijn neef dan vertelt, dit is de laatste van de... Dus, dus, uh... Want hij had er meer, Tarzan. Ja, kijk, Tarzan, wij, ik, wij, wij willen natuurlijk dat er één cheetah is. Ja. Ja. Maar goed, uh, als je daar één keer bent... Dan, wordt, dan vertellen ze je snel dat er zeven cheetahs zijn. Want één die kan wel uh, Jane, Morino zullen een handje geven... En de, en de ander niet. En de één die springt wel op een leeuw en de ander niet. En de een uh, trekt wel een leuke bek, enzovoorts. Dus, ja. dus er zijn zeker zes, zeven cheetahs per film geweest. En die anderen zijn dood? Ja, want toen ik. Ik ben al twee jaar geleden begonnen. En tijdens die research stond er ineens op internet of zo. of iemand belde me van. Ja, cheetah is dood. En toen dacht ik, ja, dat is verdorie. Ja. Maar toen dacht ik nog, er is één cheetah. Maar dat was dus een andere cheetah die ook in een, een bejaardethuis voor beroemde apen zat. in Florida. En de mijne zit in Palm Springs. En hoeveel apen heb je in totaal gefilmd? Drie. En wie zijn die andere apen? De slimste aap van de planeet. Die heet Kanzi. Die is opgegroeid in een research uh, uni op universitair gebied. Um, Was dat ook de aap die je voor ogen had? Die had ik ook voor ogen. Ja, ik, ik dacht op een gegeven moment, kijk, in het begin dacht ik, oké, okay, ik kan wel een verhaal... Als ik een verhaal vertel over drie bejaarde apen die terugkijken op hun leven... dan vertel ik misschien iets via een merkwaardig perspectief over ons. Je hebt natuurlijk toch, als je naar een aap kijkt... Dan, dan ervaar je misschien een zekere spiegeling. Dat is het handige van die dieren. Je kijkt naar je voorouders. <laughs> en... Uh, en uh, dus ik dacht, van ik kan misschien iets vertellen over de menselijke, de menselijke geschiedenis. Je moet een zekere ambitie hebben als, als je zo'n documentaire maakt. En, die, en dan via zo'n merkwaardig perspectief. En toen dacht ik, nou, als ik dan één uit de kunsten heb... moet ik er ook één uit de wetenschap hebben, sowieso. En dat dus was kans. En dat, zo kwam ja, ik op kans. Een filmaap, een, kunst-, een research aap. en ja. een... En, nou, de laatste is een soort gids. En uh, dat is, die, die, die heb ik eigenlijk... is eigenlijk een archetype, die beweegt heel uh, mooi... Het is dus eigenlijk de enige, de enige creatuur op aarde... die nog mooier beweegt dan Willem van Hanegem denk ik wel eens. Dus hij, <laughs> hij, hij wachtelt helemaal. Yeah. En, dan, uh, en hij brengt ons naar een graf. Maar tijdens, dat, tijdens die wandeling... die heel veel tijd in beslag neemt... er gebeurt verder niet zoveel in die film. Het is gewoon een aap die wandelt. En, um, um, uh, uh, maar dat is doorsneden met beelden... waar, die apen, waar hij uh, woont in, dat, in, in die gemeenschap. Daar Hoe zitten veel aap? ruimtevaartapen. Knuckles heet deze. Nee, maar wat was ja. hij nou? Hij was gids? Ja, ik gebruik hem als gids. Hij is eigenlijk het archetype die door de geschiedenis van de aap heen ja, ja. wandelt. In de maar film, wat voor zeg maar. werk deed hij? Nou, Hij is ook een testaap. Een testaap. Ja. Ja. Maar dat, het gaat dus over, deze apen zijn met pensioen. Wat, wat voor leven hebben ze na gedaan arbeid? Um, nou ja, dat varieert een beetje. Ik denk dat ze alle drie, zou je kunnen zeggen, gezien de omstandigheden het heel goed hebben. Maar het, het blijft natuurlijk merkwaardig om, om te zien. Je kan ook, ik weet ook niet zeker of je ze een aap mag noemen. He, dat oh. is natuurlijk. Het uh, een heel er, curieus gesprek, is. ja. Ja, het is namelijk, in Amerika bestaat er een term, die heet, dat noemen ze een human-Z. Dat is dus een samenvoeging van human en chimpanzee. Ah. Um, en dat geldt natuurlijk voor deze apen die nooit in de natuur zijn geweest en die um, door mensen echt zijn opgevoed. En dat gaat veel verder dan trucjes leren. En uh, Deze Kanzi, de wetenschapsaap, die is opgegroeid met een speciaal voor hem ontworpen lexigram, een soort computerscherm, en die communiceert via de computer. Maar... Vertroegen die ons. nu allemaal aan het zwembad? In een lichtstoel? Met een nee, nee. Ja, dus cita wel, zoals het een veel oude filmster betaamt. Kansi, die zit in een beetje Kubrick-achtige omgeving. Kijk, Kubrick die had toch ooit die film over uh, Space Odyssey? Die begon ja. met apen en zo. En, ja. en ik moest daaraan denken, omdat deze aap die zit, dus nu in dat researchcentrum. waar het dertig jaar geleden heel hip was wat er was. Echt state-of-the-art uh, uh, onderzoekscentrum. Uh, maar goed, door dierenactivisme en door allerlei andere dingen... is dit soort onderzoek uh, niet, meer, uh, niet meer hip. Om het zo maar ja. te zeggen, dus hij woont daar met die computer samen. Toen, toen ik beelden zag van Nakkels bijvoorbeeld... dacht ik dat hij kreupel was. Maar dat ja, is hij is niet, kreupel. Hij is, ja, ja, ja. is toch wel kreupel. Ja, die is ja een kreupel. je zegt dat hij zo waggelt. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat hij waggelt natuurlijk. Ja, Nee, is echt, hij is half verlamd. Ja. Maar heb je nog archiefmateriaal gevonden... van de tijd dat hij uh, bezig was als proefaap? Ja, wat heel bijzonder is, is uh, archiefmateriaal... Ja, wat tot voor kort classified was, is door, door uh, ons aller Gerard Nijssen opges. opges de beste, de beste beeldresearcher van West-Europa, zeggen ze wel eens. En die heeft uh, dus dat materiaal van die snelheidstests gevonden. Mm -hmm. Waarbij apen... Ik vond het wel bijzonder. Kijk, wij zijn in de ruimte geweest. Dat is misschien het grootste wat de mens in zijn, in zijn, in zijn uh, steeds maar verdergaande... Het, onze vooruitgang heeft, heeft bewerkstelligd. Het moment dat we de planeet hebben verlaten... had dus niet gekund zonder al deze testapen. Want die, Knuckles, zijn... die, die heeft de snelheidstest ondergaan. Ja, nou, deze Nuckels zelf weet ik niet in hoeverre hij nog te zien is in de tests die je ziet. Die testen gaan dus met, met van die hele snelle um, uh, voertuigen... door de woestijn van Nevada en dergelijke om, en om de uit, te uit. kijken. Daar, zit, daar hebben ze de een na de andere aap in, in en uitgedragen. Ja. Nou zei je van, natuurlijk kijken we ook een beetje naar onszelf... als we die film zien. Wat, wat wil je ons laten zien? Dat het goed met ons kan aflopen als oudje... dat we aan de rand van het zwembad kunnen ja, eindigen? dat zeker. Ja. <laughs> en um, nou ja, ik, ik dacht... Um, um, ja, dat, kijk, je moet oppassen met uh, al die ambities te verwoorden, natuurlijk. Nee, doe maar. Oh ja? ja? We nemen dit op. <laughs> ja. <laughs> nou, ik dacht. Uh, ik ging er eigenlijk vanuit van. Stel, we hebben heel goed naar al die apen gekeken. in al die jaren. Om er iets. om er kennis van te krijgen. of gewoon entertainment uit te krijgen. Of, uh, maar al die jaren moeten die apen ook naar ons hebben gekeken. En dus ik dacht een beetje. wat zouden zij ons nu te vertellen hebben? Eigenlijk als gedachte. voor, voor toen ik aan de film begon. En zo kwam ik op um, Frans de Waal, die, dat is inmiddels echt beroemd... die empathietest van de Waal. Dus je, je zet twee apen naast elkaar in een kooi... en je geeft ze voor hetzelfde wat, te doen, steeds dezelfde beloning. Als je dan de beloning wisselt... dan weigert die ene um, de mindere beloning. Die wordt, die wordt boos. Dat is een heel grappig. Staat ook op, ik raad iedereen aan om dat filmpje op, op TED-talk ja. te zien. Dat kan je gewoon bekijken. Dat is heel grappig. Maar daarna, in die lezing die de Waal daarbij houdt... vertelt hij iets heel interessants. Hij zegt dan namelijk, maar daar heeft hij geen beelden van... het gaat nog verder bij chimpansees dat degene die dan de betere beloning krijgt... zelfs die betere beloning uh, weigert. Dus uit solidariteit of empathie of hoe we dit dan willen noemen. In ieder geval iets waar je een zakdoek bij nodig hebt in deze tijden. En dat was voor mij eigenlijk de crux om dat uh, je te Je hebt maken. echt een liefde gekregen bij die apen, volgens mij. Jawel, ja, ja. Nou ja, sowieso. Kijk, je moet geen filmman. Dat is echt... dat doe... Ja, je doet het wel voor je rol, hoor. Ik zou met niemand willen ruilen. Maar ik, je investeert twee jaar in je, van je leven in iets... waarvan je toch nooit weet hoe het afloopt. Dat is ook de lol. Maar dan moet je ook... Zonder liefde gaat het niet. Nee. Uh, Dothan, wel eens van gehoord? Van? Dothan. Dat is Dothan. geen aap, hoor. Nee, dat is een Nederlandse singer-songwriter. Uh... Die, die komt ons nu even Sorry. verrassen.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 Deze maand uitkwam Dotan met het nummer Vol. Het staat ook op zijn tweede album, Seven Layers. De Staatssecretaris Wekers die zegt dat het aan burgers zelf te wijten is... als ze hun toeslagen nog niet hebben ontvangen. Gisteren werd bekend dat de Belastingdienst kan met achterstanden... bij het uitbetalen van toeslagen. En volgens Wekers komt dat doordat mensen te laat zijn... met het doorgeven van extra gegevens. NOS-verslaggever Vincent Rietbergen in gesprek met de staatssecretaris. Ik zou in de tussentijd gewoon tegen de mensen willen zeggen... Eh, krijg je een brief van de Belastingdienst? Reageer er gewoon op wat er uh, gevraagd wordt. En uh, kijk verder op de site. Ja. En dan komt het snel goed. Ja, en kunt u in die zin bevestigen dat zo'n 100.000 mensen... Uh, dus inderdaad uh, al één of twee of drie maanden geen toeslag hebben gekregen? Het is zo dat uh, 125.000 mensen uh, naar onze inschatting... Uh, één of twee maanden geen toeslag hebben ontvangen. Maar ja, daarvoor geldt heel simpel. Um, de mensen wordt gevraagd, stuur een uh, bankafschrift op... Met een kopie identiteitsbewijs, eh, zodat de Belastingdienst kan verifiëren dat de rekening ook op naam staat. En eh, zodra de Belastingdienst dat heeft ontvangen, eh, hebben mensen ook binnen een paar weken het geld op de bankrekening. Ja, Dus het is heel vervelend, maar eigenlijk zegt u van ja, het is, als dit eh, bij u is gebeurd, dan is het ook een beetje wel uw eigen schuld. Zo is het helaas. Uh, mensen hebben allemaal een brief gekregen uh, en ik snap dat het heel vervelend is voor mensen. Mensen zijn een hele grote service gewend. Service uh, blijven we ook uh, bieden. Uh, maar als je maatregelen neemt om fraude te bestrijden, ja, dat betekent dat, uh, dat je even zo'n hobbel moet nemen. Dus ik zou echt zeggen, mensen, als je een brief krijgt, reageer er snel en adequaat op. Dan heb je er het minste last van. En NMS-verslaggever Vincent Rietbergen... in gesprek met staatssecretaris Wekers. Elke week zetten we het meest besproken nieuws op muziek. Nou, het meest besproken, meest uh, aparte nieuws. En dat heet dan de nieuwsbeat. En dit keer gaat het over de rechtszaak tegen Baddehari. Ik vraag hier niet uh, om een kans. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. En uh, u ziet me echt... hier uh, nooit meer terug uh, in een nieuwe zaak. Ik... Uh... Ik heb mijn les geleerd. Vandaag gaat de strafzaak verder tegen kickbokser Badr Hari. Hij staat terecht voor een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Acht mishandelingen en het aanrijden van een voetganger. Met uh, weer dezelfde poppenkast uh, eigenlijk voor de deur. Met heel veel pers. Entree van Badr Hari met zijn gevolg. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. Oktober werd de zaak stilgelegd, omdat het strafdossier naar de pers was gelekt. Er werd eigenlijk meteen verzocht door de advocaat van Badderhari om Koen Evering, belangrijkste slachtoffer, op de zitting te gaan horen. Iemand die aangifte doet en vervolgens ook dossiers gaat lekken... die zou onbetrouwbaar zijn. En de rechtbank zegt, daar zien wij helemaal geen tekenen van. Dus wij wijzen die verzoeken af. En ze noemen Badderhari een intimiderende, agressieve man... met een heel kort lontje. Tegen Baddenhari is vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk... En dan een proeftijd van twee jaar. En we willen ook dat hij in behandeling gaat... Uh, voor waarvan wij toch wel zeggen de, de agressieproblemen die er bij hem zijn. Badderhari heeft daar zelf altijd van gezegd... dat hij alleen maar een corrigerende tik heeft uitgedeeld... aan de verdediging. Deze vroeg de rechtbank de kickboxer niet opnieuw naar de gevangenis te sturen, maar hem de kans te geven de sportman te blijven die hij is. Ja, hij gaat echt als een popster met iedereen op de foto. Ik zou wel graag op de foto met een willen als sporthelter. Als je dan hoort dat de advocaat zo'n punt maakt van dat haar cliënt al zo gestraft is in de publiciteit en je zoekt het eigenlijk zo nadrukkelijk ook zelf op, ja, dan moet je daar niet zo over zuur denk ik. Ja, ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. Ik uh, heb mijn les geleerd. Helemaal, helemaal van Ultramix. En daarover het nieuws van Badai. Maar Koster aangeschoven, journalist. Uh, Mark uh, Baller blijft zichzelf lekker in de etalage zetten. Dan gaat hij op de foto met allemaal mensen. Is dat verstandig, vind jij? Ik vind dat hij dat heel slim doet. Slim? Ja. Hij zijn imago behoorlijk goed op. Doordoor door, met van die blonde schoolkindjes daar in Amsterdam-Zuid op de op, he, van die montessori kindjes een beetje zo hukkend te gaan staan. Hij ziet eruit eh, als een soort van rock'n'roll-held. En dat doet hij echt slim om het zo te doen. Maar denk je, ik, ik kan me ook voorstellen dat je zegt... het is beter dat hij een beetje low profile houdt. Want nu hè, lijkt hij wel heel onschuldig. En... Willemijn, lager dan dit kan hij niet gaan. Want wat, waar, waar hij van wordt beschuldigd zijn verschrikkelijke dingen. Dus ik denk dat het wel handig is om zijn imago op te poetsen. En zijn advocaat, de Benedict Fiek... die probeert ook dat imago weer in de media om te turnen. Want die is natuurlijk gewoon een tegenoffensieve grond. Dus ik denk dat er wel degelijk over nagedacht wordt. Zeg je daarbij dat die schoolklas misschien wel geregisseerd is? Dat al die blanke nou, als kindjes uit de schoolklas zijn gekregen? Als we dat hebben we hier een ongelooflijk goed verhaal. Dus dan hoeven we maar eens achteraan, maar dat, dat niet. Maar het, ja, hij heeft echt fans. En, en vooral uh, ja, gewoon de kinderen vinden dat mooi. Die kennen van het kickboksen. Ja. Denk je dat hij moet zitten uiteindelijk? Zeker. Hij gaat zeker zitten. Want de beschuldigingen zijn veel te hard. En uh, De rechtbank heeft, allerlei heeft daar echt al dingen over uh, gezegd. En die hebben het al afgevinkt en afgeturfd. Dus hij gaat zeker straf krijgen. Hoeveel jaar? Twee, twee jaar zo. Dus het dan een beetje, hij heeft een beetje gezeten. Het zal nog een paar maanden moeten vastzitten. En dan mag hij met Estel gaan trouwen. Ja, hij kwam hier voor een <lacht> totaal ander onderwerp. Namelijk de wereldelite die deze week bij elkaar is. in de chique Zwitserse Davos. Ja, Dat doen ze toch al jaren maar. Ja, maar het interessante nu is. Als je naar die line-up kijkt. En naar de kijkt welke onderwerpen daar besproken En op wat voor wijze dat wordt besproken, Dan is dat een, ja dat klinkt heel raar. Misschien een soort groen links in de sneeuw met kaviaar. Die mensen zijn ongelooflijk bezig met groen zijn. Ze zijn echt, nee, jullie lachen, bezig met de oneerlijkheid rijk en arm. Dat is een heel groot probleem daar. En dat deze topmensen, de grootste kapitalisten op aarde die daar zitten... die vinden dat echt een probleem. En Wat? er zijn vele onderwerpen die daarover gaan. Groen links met Caviar, hoe zie ja. je dat dan? Nou ja, Vroeger was het een beetje het idee daar dat dat een soort secte was. Van een soort sectarisch gedoe. En dan mocht je dan ook niet bij zitten. Er waren besloten dingen. Alles is nu openbaar. Alles is te zien. En je ziet ook in, in de, door, door internet dat die onderwerpen. die gaan dus ook echt over. bijvoorbeeld dat er meer vrouwen moeten gaan werken. want de groei van de economie stokt. Dat soort onderwerpen worden al besproken. Veel uh, goede doelenclubs zijn aanwezig. Bill Gates is er natuurlijk weer. Dus het, het, het, het, het Wie is nog meer. Kant, nou ja, ja, de, ja, het is business entertainment hier. Dus Goldie Hawn... Doet 25 meditatielessen. En dan gaan dan Goldman Sachs bankiers zijn. De hardste bankiers op aarde, die gaan er dan heen. En die gaan er met Goldie Sachs. met een Franse monnik zo. Mm, en die komen dan tot rust. Dus dat vind ik wel interessant. Er is zelfs een lezing van Kofi Annan, de oude uh, uh, secretaris-generaal van, van de Verenigde Naties. die gaat een pleidooi voor het vrijgeven van drugs. Die zit al in oh ja? debat, debat met de Colombiaanse president. Softdruk neem ik aan, toch? Niet? Nee, er wordt een, een echte een keiharde discussie gevoerd van vrijgeven. Want het is, heeft een ontwrichtende uh, uh, werking op de wereldeconomie. Dus ik vind dat echt heel interessant... En het, het meest interessante vind ik ook dat iedereen het ook te volgen is. Dus vroeger was het een beetje van, ja, die, dat zijn die kapitalisten daar met elkaar. Maar wat je ziet nu op Twitter krijgen we een host van kritiek. Mensen die daar wat zeggen, die worden een uur later ondervraagd buiten. Met cameraploegen, ja, uh, leggen ze uit. Dus ja. het is helemaal niet meer zo'n besloten sectarisch beeldenbergachtig verhalen. Maar het en wel op... de elite. Mensen die met helikopters komen aanvliegen en je Louis Vuitton-tassen worden uitgepakt. Ja, dan er anders. Ja, hoe kom je er anders? Maar ja, dat is dan dat is, Het is een beetje caviar elite, maar caviar elite die, die zeer geëngageerd zijn, dus dat is wel een nieuw. Ik vind dat wel een nieuw inzicht wat we hier krijgen. Komt er ook iets uit? Komt er nou, wel eens iets uit? Nou, er komt zeker wat uit. Netanyahu dribbelt daar door dat bergdorpje, en dan komt dan een minister Kerry, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En die ontmoeten elkaar dan. Dat is wel geregisseerd. He, dat is niet zoals die schooljongetjes. Maar wat er, dan, er ontstaan dus wel gesprekken die, op, op, ja, die daar normaal niet plaatsvinden. En dat ontstaat daar dus. Interviews zijn er. Je krijgt de beste mensen. Ja, Ik zou er graag een week zitten om die mensen allemaal te spreken. Bent u er wel eens geweest, Tineke Zelen? Nee. nee. Zegt u lachend. Zijn dan al die gesprekken geregisseerd? Of uh, uh, zien ze elkaar ook wel eens tijdens het ontbijt... en zeggen ze, uh, wat heb jij leuke jurk aan, uh, Goldie? Nou, uh, wel een beetje wat zeggen. Want Goldie doet, s ochtends in de lobby van de hotel... doet ze nog een keer haar kunstje. En Adrian Huffington bijvoorbeeld, de, de grote baas achter de Huffington Post... die tweet de hele dag met wie ze waar staat te drinken en wat staat te doen. Het is één grote optimistische wereld... En ja, er wordt al gezegd dat door, door dit soort momenten... de crisis een beetje voorbij kan gaan. Als dat optimisme een beetje aanhoudt. Ik vind toch, on want onze Jeroen Dijzenbloem je gaat er ook naartoe, toch? Ja, die gaat praten over de Europese ja. crisis bij de banken. Nou, die heeft gisteren dat SNS-rapport achter zijn oren gehad. Dus die zal daar nog wel weer een oorvijg krijgen. Maar ja, dat zijn ook serieuze dingen. Er worden ook wel serieuze onderwerpen uh, besproken. Er was net een bloedserieus verhaal... over hoe de groei van de economie kan aantrekken. Ja, maar dat kun je allemaal volgen op internet. Vroeger was het dan... Hier wordt de wereld geregeerd, maar nu kun je het gewoon zien wat ze zeggen, dus dat is vind ik echt heel mooi. Noem eens een linkje waar kan je het zien? Gewoon op uh, uh, World Economic Forum.org. Org. Dus ook geen kom, het is ook allemaal niet commercieel. Het is opgezet door een Zwitsers echtpaar in, uh, in 1971, hadden te veel geld en wilden gewoon lekker gatheren met de elite, en dat doen ze echt heel goed. Maar kost het dat volgende week? Weer business en hoe heet dat andere e ook alweer? Entertainment. Oké, okay. Tineke Seelen is directeur van de Stichting Vluchteling. Net terug uit de Centraal Afrikaanse Republiek. U trekt nog wel echt vele jaren van de ene ellende naar de andere. Hoe lang gaat u dat nog volhouden? Nog heel lang. Uh, ieder mensenleven wat we kunnen redden is, uh, is er één en telt. En en welke we... hulp gaat u bieden aan de Centraal Afrikaanse Republiek? We moeten ervoor zorgen dat er uh, geen besmettelijke ziektes uh, uitbreken. Dat is een realistisch groot gevaar. Honger is een groot gevaar. Dus we moeten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk schoon drinkwater... sanitaire voorzieningen, medische hulp, voedsel um, gaan distribueren ter plekke. Maar en hoeveel uh, geld geeft u eraan uit als stichting? Om te beginnen, 400.000 euro halen we uit onze reserves. En we roepen iedereen op om een kleine bijdrage te doen op Giro 999. Ik zou er wat voor over hebben om met de collectebus naar Davo te kunnen trekken. Ja, ik zou Want daar doen. hebben ze geld zat hoor ik net. Nou, er zijn allerlei stichtingen daar die daar zitten. U moet het gewoon proberen daar binnen te komen. Jos de Putter ook nog aan tafel. Jouw film over gepensioneerde apen gaat morgen in première... op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Je gaat natuurlijk nog even voor de zoveelste keer... naar je eigen film kijken, neem ik aan. Nee, nu niet meer, want hij nee? pas is pas sinds gisterochtend af. Ik heb hem nu zo vaak gezien. Nu is het ja. wel even klaar. Maar wat, wat is een andere aanrader? In Rotterdam? Ja? Nou, alles. Ja, nou ja zeg. Ik doe nee, nee, Nee, ik kan nu. Sorry. Maar in Rotterdam is het uh, was in ieder geval een lange tijd. Ik ben daar opgegroeid ja. in de jaren 80, 90. Ja. 30, ja. Dus uh, alle, alle filmzenden moeten waard zijn. Hoe gekker, hoe beter. Mevrouw, meneer, hartelijk dank voor de komst. Zometeen Radio 1 vandaag op deze zender. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij. Hoor. Het ritme van je moedertaal is het allerallereerste wat je leert. Radio 1 heeft een taalprogramma. Er gaat niets boven Groningen. En wat eronder zit, blijft eronder. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta ta ta ta ta wij behoren ja. bij de Morse code. Daar horen wij bij. Ja, is... Nooit geweten. Nieuws heeft een nieuw geluid. Morgenochtend tussen 11 en 1. Taalstaat. Of Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven taalstaat.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 Huur nu, nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. zee vakantiehuizen. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl In een wereld zonder verzekeringen zouden er elke dag ruim 3000 beschadigde auto's langs de kant van de weg bijkomen. Dat zijn er al gauw 1 miljoen per jaar. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. Elke dag zorgen verzekeraars voor mensen met schade dat hun auto naar de garage wordt gebracht en dat de schade wordt afgehandeld. Kijk op zijn.nl.